Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk op een Duitse snelweg vlak over de grens bij Arnhem... zijn vier Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn drie mannen van 39, 42, en 56 jaar en een vrouw van 37. Een vijfde inzittende raakte lichtgewond. Bij het ongeval waren drie portjes betrokken. Ze maakten vermoedelijk deel uit van een groep, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze aan het racen waren. De politie vermoedt dat het ongeluk ontstond door een combinatie van hoge snelheid en harde regen. Er zijn geen aanwijzingen voor alcohol of drugsgebruik. Een vliegtuig van de KLM dat onderweg was naar Canada is teruggekeerd naar Schiphol omdat een passagier zich agressief gedroeg. Het toestel was al twee uur onderweg en vloog in de buurt van IJsland. Wat de man precies deed is nog onduidelijk... maar de situatie was zo ernstig dat hij moest worden overmeesterd. Hij is uiteindelijk door KLM-personeel in de boeien geslagen... en bij aankomst op Schiphol overgedragen aan de Marasocé. De Spaanse autoriteiten roepen ramptoeristen op... weg te blijven bij de bosbranden in het oosten van het land. Volgens de brandweer brengen ze zichzelf in gevaar... en belemmeren ze de bluswerkzaamheden... In de regio Valencia zijn ruim 500 brandweerlieden bezig om een grote bosbrand te bestrijden. De regionale autoriteiten zeggen dat er in de buurt van de branden 14 wielrenners zijn gezien die het vuur van dichtbij wilden bekijken. Aanvaller Cody Gakbo is hersteld van een virusinfectie en zit weer in de selectie van het Nederlands elftal. Ons coach Ronald Koeman zei op een persconferentie vanmiddag... dat hij morgenochtend in de knoop doorhakt of Gakpo ook speelt... in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar s'avonds. Gakpo was een van de vijf spelers die donderdag met buikgriep het trainingskamp van Oranje verlieten. De licht en verbruggen keerden gisteren alweer terug in de selectie. Het weer. Vanavond wordt het in het hele land droog. Temperatuur daalt vannacht rond het vriespunt. Morgen wat zon, maar ook winterse buien bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Leinland Zwaan van de ANWB. Bij Amsterdam rijdt het verkeer langzaam op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen knopend Watergraafsmeer en Knopend de Nieuwe Meer 6 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pearson Radio Show 1535. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nu muziekprogramma. Want dat is het een en al muziek, tenminste. Als ik uh, klaar ben met praten. We gaan beginnen met uh, Bayern Metcalf samen met Shane Morris. Uh, met, uh, Re Re Re en met resonance, Resonance. Zo moet ik het zeggen: Resonance. Um, daarna komt Jeff Grenke met A Thousand Year Flood. En ja, zo gaat dat eigenlijk maar door. Leuke muziek allemaal weer. En eens even kijken naar Europa. Nee, naar uh, SJ Blue Water. Gaan we terug in de tijd. En dan zitten we toch ruim in 2022 met Divine Matrix. Um, piano van Mark Pinkus. Anantakara, die in het volgende uur, dacht ik, of in dit uur, ben ik even kwijt. Oh ja, hij komt twee keer, Anantakara, eh, trek 4 en trek. eens even kijken, waar was ik, 10. Eh, Sherry Vincent natuurlijk, samen met eh, Karas Vana. Een eh, prachtig fluitwerk van Sherry. En we sluiten af met La Typica volklorica. En dat is uh, nou ja, een beetje, zal ik maar zeggen, folk music. Pissoradio.info. daar vind je de muziek en de playlist terug. En ik wens je heel veel luisterplezier.